Met Danny Vos. Ja, goedemorgen. Er zijn inderdaad geen slachtoffers onder het puin gevonden na de enorme explosie gisteren in Utrecht. Dat bevestigt nu ook de gemeente. De hele nacht is er door speurhonden gezocht. Dat was voor de zekerheid. Er werd namelijk ook niemand vermist. En ondertussen blijft het gebied waar die explosie was voorlopig nog afgesloten. Het is er namelijk nog niet veilig, zegt de brandweer bij de NOS pannen zijn echt op instorten. Uh, we moeten echt gaan kijken hoe we die pannen kunnen gaan stutten. zodat wij zelf ook veilig uh, de panden in kunnen. Bij die explosie raakten vier mensen gewond. Dan de veelbesproken zaak over de vermoorde aan uit Jauren. De vader en broers van het vermoorde Syrische meisje gaan in hoger beroep. melden meerdere media. De twee broers kregen van de rechtbank vorige week 20 jaar cel. Hun vader, die naar Syrië is gevlucht, 30 jaar. En ze zouden het meisje hebben vermoord omdat ze zich te wester zou hebben gedragen. De Amerikaanse president Donald Trump gaat de Nobelprijs die hij heeft gekregen houden, maakt het Witte Huis bekend. Die Nobelprijs was eigenlijk van de oppositieleider uit Venezuela, maar zij bood hem gisteren aan Trump aan toen de twee elkaar ontmoetten. Onder meer omdat Amerika de oud-president van Venezuela heeft opgepakt. Nou, Trump is er blij mee, hij noemt het een prachtig gebaar. De voetbal nog. Oranje International Donjal Malen heeft een nieuwe club. Hij gaat naar AS Roma. Heeft de Italiaanse club net zelf bekendgemaakt. Malen speelt bij Aston Villa in Engeland. Maar Roma gaat hem huren. Eerder speelde Malen jarenlang voor PSV. Het weer nog van plaatsen. Op de meeste plekken is het droog. Er is ook kans op wat zon. Het wordt een graad of 10 vandaag. Morgen begint grijs, maar later is er dan weer meer zon. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Zeven files, twee files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam, tussen de Hoek en de Brug over de Hoofdvaart, 4 kilometer vertraging, 18 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Rijnzweert en Lunette. 3 kilometer vertraging, 12 minuten. En één snelheidscontrole op de A13 van Rijswijk naar Rotterdam, controle bij hectometerpaal 12,7. Menel Barreveld. Zullen maar we terug naar 16 januari 2010 in de top 40 classic? Nu eerst David Guetta met Gun, Gun, Gun. Music. music music sounds better you. We will Like Pay for this trippin' in the world could be dangerous Everybody circling his vultures, Negative nepotes Everybody waiting for the fall of main Everybody praying for the end of times Everybody hoping they could be the one I was born to run I was born for thee So nice.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 And whatever it takes. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic terug naar 2010. In dat jaar was dit programma voor het eerst te zien op tv. het ja, concept is eigenlijk heel simpel. Hè? Er staat een zanger of zangeres op het podium. En vier juryleden zitten met hun rug naar de artiest toe. En op basis van alleen de zangkunsten bepalen zij of het optreden goed genoeg is om zich voor de artiest om te draaien. En dat doen ze dan door op de bekende rode knop te drukken. En het programma was natuurlijk een tijdje niet op tv door allerlei dingen die er achter de schermen gespeeld hebben. Maar vanaf vanavond 8 uur is het programma terug op RTL 4. In de jury Ilse de Lange, Willy Wartaal, Dinant Woestof en Suzanne en Freek. Nou, die hebben er zin in. Vroeger zaten we allebei elke vrijdagavond op de bank... dit programma te kijken, The Voice, wat het gewoon het programma was. En dat we dan nu zelf daar coach mogen zijn, is wel echt heel bijzonder. Ja, en om dan dit met dit nieuwe team te mogen maken, dat voelt echt magisch. Ja. Nou, dan terug naar de top 40 van toen, 16 januari 2010. Ja, wat stond er in de top 40? Ik heb er drie liedjes uitgehaald. Welke van deze drie vindt het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten, spreek het in in de Q-Music-app, typ het in... of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Uh, op nummer 5, Snow Patrol, Just Say Yes, is keuze 1 vandaag... Op 9, een van de juryleden nu van de Voice, Dinant Woestoff met Kane No Surrender, keuze 2. En op 14, Laura Jansen met Use Somebody, en dat is keuze 3 vandaag. You know The de meeste Q-music. Alarm schrijft. Bruno Mars. Bruno Mars. Back with another one. I just might. Q-music. Maximum hit. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Bracadabra. Top 40 classic. Terug naar de top 40 van 16 januari 2010. Daarin stonden Snow Patrol met Just Say Yes. Kane met No Surrender. En Laura Jansen met Use Somebody. Timmy zegt, ik ga voor Laura Jansen. Je hoort nooit meer wat van haar. Uh, Chantal zegt zo lang al dit liedje niet op de radio hoort. Laura Jansen, Use Somebody. Henriette zegt Snow Patrol graag. Al een tijdje niet meer gehoord. No Surrender van Kane voor mij. Stuurt Alex. Hoor mij nou, uiteraard kies ik voor Just Say Yes. Voor Snow Patrol. Omdat dat nog steeds... Een van onze favoriete liedjes is. Ja, voor mij, Laura Jansen. Echt zo lang niet gehoord, dit nummer. En zo'n mooi nummer. Ik ga voor Snow Patrol. Snow Patrol met Jesse S. Snow Patrol met Jesse S. Ja, is vandaag de winnaar. Met 49% van de stemmen en dus de top 40 classic. Dank u voor je stem. I'm running out of ways to make you, see. I want you to stay here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 Schone actie bij Trekpleister. Bij aankoop van merken zoals Gillette, Always en Oral B... krijg je een gratis Swiffer XXL Starter Kit cadeau. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving, klaar. Je nieuwe website, klaar. En je eerste factuur, ook klaar. Maar ben je er ook klaar voor als die eerste factuur niet betaald wordt?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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Klinkt lekker hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen werkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals roeijokkert van de Zaandse hoeve voor 79 cent. Prijsfavorieten? Je herkent ze aan het blauwe duimpje.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 Ikea, een wereld aan ideeën. En voor wie van voordelig inslaan een sport maakt... high-protein, drinkyoghurt, aardbei of mango... 1 liter voor maar 99 cent. Zo, sterke aanbieding? Ja, lekker hè? Fans van 4 Aldi, ze zijn er weer. Wie wil gewoon stilrijden voor Davy Klaassen? Voetbalplaatjes bij Plus. Twee Ricky van Wolfs winkels voor één Sam Stein. Ja, Charon, Sherry, dan heb ik NEC vol. Spaar ze allemaal.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 Het is op de meeste plekken droog. Af en toe kan de zon tevoorschijn komen. Vandaag maximaal 10 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. Drie files zijn allemaal best wel kort. Het langste op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Epe 6 kilometer vertraging 10 minuten. Mel Alex Warren en Jelly Roll. Bloodline. You wall.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 Follow is zijn met Hurricane. Zo meteen de brievenbus. Dus als je berichten hebt, typ ze vast in in de Q-app... zodat je ze zo meteen tijdens het brievenbuslied meteen kunt versturen. De eerste post is al binnen, komt van Mitch van Buul. Hey Menno, hoe is het nou om los te zijn van de beetjesvloek? Ja, dat is wel lekker hoor. Vond was het wel een opluchting dat je het woord beetje weer gewoon kan uitspreken. <lacht> Ik ben trouwens nog wel uh, in de race voor een prijs hè. De prijs van domste verspreking. Die wordt vanavond uitgereikt bij Tom en Bram. Ja, dit gebeurde vanmorgen nog, bij de grote finale met Matthew en Marieke. Probeerde ik uit te leggen waarom het best wel lekker ging in het spel. Ja. Nou, hoe heb je dit gedaan? Vooral focus. Oh, een beetje op je woorden let. Oh, vooral focus, een beetje op je woorden letter. <lacht> daar kwam die. Maar ik heb hier ook, dat is een tweede fragment dat in de races voor de prijs... een uh, voorbeeld van Domien. Eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat je aan het uitleggen bent over het verboden woord. En hoe gaat het met synoniemen? Stukje... PC. beetje, ja, ja. ja. woorden boek. PC. Ja, dat is hem. <lacht> ja, dat gebeurde Mattie eigenlijk ook. Goedemorgen, Jip. Goedemorgen, Mattie. <lacht> Wat is het verboden woord ook alweer, Jip? Beetje. Ja, een beetje. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar, uh, deze drie fragmenten zijn in de race voor de domste verspreking. Kun je opstemmen in de Q-app of op q En de briefbus komt er zo aan. TLC ook, maar eerst Miles Smit. <middels> Maar Let's take a chance. Music en No Scrubs, Jorien Renkwa. Hey, Menno Barreveld. Laten wij de brievenbus doen. Dat vind ik heel leuk, zie okay. Ja. 3, 2, 1. Menno brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno brievenbus, brievenbus. Nou, kom maar door met je berichten. Hard werk hier bij Hanos Eindhoven. Groeten van Bram en Bjorn. Francisco, die zegt aan alle QDJ's: gracias. Gefeliciteerd Niels en Lianne met de kleine jinten zegt Jelle. Gefeliciteerd. Kevin van der Pas, groetjes aan alle pasjes. Zondag weer lekker uit het voetbal. Heya den bos, zegt Kevin. Werk is door Hannes, komt van Dimfy. Uh, Zometeen werkt tot 9 uur. Pijn in het hart. Bijna weekend zegt Kelly Pellegrino. Lieve mama, ik hou van jou Lies van tijmen. Crystal Minds leden aanmelden voor het raceweekend. Daar is Tarik mee bezig, lees ik. Xanne, mijn beste vriendinnetje, wanneer zie ik je weer? I love you. Komt van Quinty. Hey Mark, ben je er al klaar voor? Zo mijn nieuwe autootje ophalen en dan zondag lekker mijn verjaardag vieren. Joepie, zo zin in. Suits Sylvia Oosterling. Wat is het hier op kantoor? Gezellig. Groetjes jullie lievelingscollega Anouk. Heerlijk dagje thuiswerken met de radio hard aan. Fijn weekend allemaal, zegt Xanne. Paul, dubbele punt. Linda, sushi vanavond. Hey Menno, wil je tegen Zaya zeggen dat ik het leuk vind dat ze komt logeren? Stuit Sonja. Huip en Eke, zijn jullie ook al zo toe aan weekend? Ik ben er wel klaar mee voor vandaag. Jullie zijn zo stil. Kus van Marie-Marjolein. Uh, hey Iertje, ik kom zo even een bakje koffie bij halen. Dikke smok van mam, Stuit Isabel. Uh, ik hou van je Karin, zegt Lieneke. Blij dat het verboden wordt. klaar is, Menno, zegt Luna. Jazeker. Groetjes aan al het personeel van Kringloop, de nieuwe hoop van Carla. En ik heb hier Rudy. Lopen twee bananen over straat, zegt één tegen een ander. Wat wil je laten worden? Hmm? Twee op twee bananen over straat zegt de een tegen de ander. Wat wil je laten worden? Ja, ik hoorde hem goed volgens mij. Maar... Puntje, puntje, puntje. Dan moet ik nu een antwoord geven? Ja. Geen idee. Antwoord de ander, rechter. Rechter. <lacht> Hij is een beetje flauw. Jon. <laughs> okay, ietsie flauw. Zijn ze anders nooit hè, in nee, de brievenbus. Dit nee. <laughs> is day and never been better. When I saw you on the street, I never fall. I wanted to see you here. Wish that I could disappear. But when you ask me how I've been, well I just say I've never been better since we said goodbye. said goodbye I've never been better You've noticed tears in my eyes I wish that I could tell you All the things that they didn't tell you When we were together But all that we can say All that we can say All that's left to say Is I've never been better Cue music Cue sounds better With you Why And this moment lasts forever, Tonight, tonight, eternity.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 Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Deze week in de bonus, alle Melk die Breaker per stuk 99 cent. Alle Chocomel en Fristyliter pakken 1 per 1 gratis. Alle Igloo en viskraam ook 1 per 1 gratis. En lees Cheetos en Doritos Value en Party Packs 2 stuks 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen